Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Ja. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix marathon. Thomas van Empelen. Slam. En even een applaus voor jezelf. Ja. Ik Je heb namelijk de juiste radiozender weer gevonden voor de vrijdag. En ik moet altijd wel lachen om andere radiozenders. Zeker op deze dag, die dan... Uh, ik kan een plaatje afvragen, het is vrijdag, ik blijf, blijf hangen. Weet je, bij Slam is het gewoon duidelijk, de beste pre-party van het weekend. Al meer dan tien jaar lang hebben wij de beste DJ's in de mix. Zometeen om negen Sam Veld en nu een uur lang Dario Nunez. En met zo'n achternaam zal het je waarschijnlijk niet verrassen, hij komt uit Spanje, let's go. Dit is de Mix Marathon, Goedemorgen. Ik hou nu weer van jou, in Nederland rijden met DHB Plus aan, slim aan en denken, wat gaat diegene achter mij hard? De pumperkleven is dat waarschijnlijk slim wat aanstaat, ja sorry dan. Dario Nunes in de mix, berichten komen binnen, onder andere van Steffi, die zegt heerlijk, weer vrijdag, ik heb zwaar de griep, maar weer aan het opknappen en de mix maakt het een hoop beter, groetje Steffi. Rood is er ook bij, goedemorgen beste Thomas, vandaag weer dakkapellen maken en dansjes doen, onderweg naar de Vrij Miboom. Kan je de groetjes doen aan mijn collega Maxi? Nee, dat doen we niet. Groetjes doen we niet hierbij, slim. Nou, jawel, ben je wel, bij deze gedaan. En uh, LM is aan het appen voor Winter Garden Festival. Tickets voor Winter Garden. Uh, kan je winnen morgenavond in de Boom Boom tussen 8 en 12. Het beste scorende programma trouwens. Ja, dat is lekker. Dat doet die Raoul Schram goed. Hij scoort de pannen van het dak de laatste tijd. Het gaat hartstikke hard tussen 8 en 12. De boom-boom. Het beste Techno en Tech House op de zender. Af, applaus voor uh, Raoul, trouwens, dat is ook gescoord ja. Wesley is erbij, die stuurt de epics al binnen voor Mix Marathon Request om 12. Alles in de mix wat jij aanvraagt. Lekker in, zeg. Dit is Dario Nunes, bij Slim. Bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet Mixmarathon. En uh, Karel is er ook bij, dat maakt het nog extra legendarisch. Goedemorgen, Thomas! <laughs> Oude Casanova! Nou, morgen, vader Perso. En also. goedemorgen, strijders! En goed met Mixmarathon! Hey, lekker! En is er ook bij vanuit de werkbus. Zo so dan. Acht weken geboorte verlof gehad, en nu weer terug in de werkbus met Mixmarathon. Hoe lekker kan het leven zijn, jongens? Al oh, was het een fijn weekend. Ronnie vanuit de werkbus, verstond het eerst niet. Kabouterverlof, maar... Zo dan. Acht weken geboorteverlof gehad. Een geboorteverlof. Dat ligt ook wel echt aan mij gehoord trouwens. En Esther is er ook bij. Jeetje, Shazam draait weer overuren. Lekker. Laatste dag van de week. We hebben er zin in. Daag. En hier sneeuwt het in het noorden. Ah, lekker. Als je een nou heel dom bent, dan zeg je Shazam draait helemaal niet. Dit is jouw uh, Nunes. Maar dan snap je niet hoe technologie werkt natuurlijk. Eens even kijken naar de wegen. Gebeurt er nog wat op die wegen? Eén vertraging, het land uit A12. Daar grenscontrole, 9 minuten. Dit is de Mixmarathon. De radio op Slam hebben staan. Zeker op de Mix Marathon Vrijdag in de mix Dario Nunez. Stefan de Bruin die uh, omschrijft het goed. Tering, wat een heerlijke set stuurt hij met uh, armpjes met spieren erbij. En Dirk die zegt dat hij 60 is qua leeftijd, maar uh, nog steeds geniet van de Slam Mix Marathon. Ja, het maakt niet uit hoe oud je bent en dat schuift ook allemaal op. Hè. Ik vond vroeger 50, vond ik oud toen ik jong was en tegenwoordig zijn vrienden van mij ook 50, weet je wel. Hey, dan een mooi bericht in de Telegraaf deze morgen. Ik vind het grappig. De titel is Ik vind er geen steek aan. Heus niet iedereen viert carnaval in het zuiden van het land. Sterker nog, sommigen ontvluchten de regio zelfs om aan het volksfeest te ontkomen. Vertellen legio-Brabanders aan de regioomroep daar. Ik ben blij dat ik binnenkort ga verhuizen naar een plaats waar ze geen carnaval vieren. Zegt Trix uit Haghorst. Je weet ook meteen hoe Tricks eruit ziet. Hè. Kort pittig kapsel. Over het ordinaire zuidverstijn. Anderen gaan bewust werken of laten de boodschappen thuis bezorgen... om maar niet de deur uit te hoeven. Zo is ook Danielle uit Walwijk, geen, feest, geen fan van het uh, feest. Ja, dat mensen opeens vriendelijk doen die normaal gezien niet aankijken. Ach, dat is toch gezellig, met carnaval man. Gezek. Mix marathon, dit is Dario Nunes in de mix. You you and sweet. Cause when I play strong No, no, no, no. Het was blijkbaar gisteren dikke donderdag. Voordat de vaste periode begint, mogen mensen nog even lekker zichzelf volvreten. Dat kennen we ook als carnaval trouwens. Dikke donderdag. Vandaag is het vrijdag de 13e en morgen Valentijnsdag. Wat een dagen achter elkaar. van een rollercoaster. Hoppa! Sla mix Marathon! Bijna carnaval. En voor alle mensen die geen carnaval vieren... vaste is roet. Geel Zo schoon. Oké Wesley. Eindig hey, even een paar minuten. Mix Marathon. Dit is Dario Nunes. is je radio op Slam hebben staan. Dit is de Mix Marathon Vrijdag. Applaus voor Dario Nunes. En zometeen vanaf negen natuurlijk Samveld hier bij Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.